Van de, putten met het NOS -journaal. de politie heeft in Tilburg een man opgepakt die in een aantal straten auto's beschadigde. In één straat werden afgelopen nacht twee acht auto's beschadigd. En er zijn ook meldingen uit andere straten. De man van 36 die is opgepakt was vermoedelijk ook betrokken bij vernielingen eerder deze week. Toen werd zijn naam al genoemd. De politie van Tilburg inventariseert nog hoeveel auto's beschadigd zijn. In Nagorno-Karabakh is een uur geleden een staakt-het-vuren in ingegaan. De strijdende partijen, Armenië en Azerbeidzjan, werden het erover eens na urenlang overleg onder leiding van Rusland. De wapenstilstand moet het eind maken aan bijna twee weken van hevige gevechten. Vlak voor de wapenstilstand inging, beschuldigden beide kanten elkaar nog van beschietingen. Het staakt het vuur in Nagorno-Karabakh geeft de partijen de kans om doden en gevangenen uit te wisselen. Zo'n tien Nederlandse toeristen hebben op het Griekse eiland Poros een streekbus gekaapt en twee rondjes om het eiland gereden. De Nederlanders waren waarschijnlijk dronken. Ze dansten naakt door de bus en werden uiteindelijk door de politie tegengehouden. De chauffeur werd gearresteerd, de rest wist te ontsnappen via de ramen en de deur. Wielrenner Simon Yates heeft de Giro d'Italia verlaten na een positieve coronatest. Yates won vorige maand nog de Tireno Adriatico en gold als een van de favorieten voor de eindzegen in de Giro. De andere renners van de ploeg gaan later vandaag in de achtste etappe wel van start. Dat is weer nog. Wolkenvelden en zon. En vooral in het noorden buien. Met kans op hagel en onweer. Er staat vrij veel wind vandaag. En het is zo'n 12 graden. Morgen opnieuw buien. En dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. voor de beste Dit is ZS. vanuit de studio aan de Tolweg. Uh, vandaag is het 10 oktober en wij doen weer de uitzending Goedemorgen Zandvoort... samen met Cor, die de muziek gemaakt heeft en uh, ook de techniek doet vandaag. Gert van Kuik. Nou ja, uitgezocht. Ik krijg al gelijk commentaar van hem. Gert van Kuik heeft de redactie gedaan... en wij gaan uh, in het eerste uur praten met Wietse, Wietse Zoetenhorst. Zij zit al aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. En daarna praten wij met Erik Koning over de beachwinkeltjes op de boulevard. Gaan we nog door volgend jaar of hoe zit dat? Daarna praten we met Katja Beunder, die is praktijkassistent van de Beatrix sponsoren Huisartsen. En uh, vele zandvoorts hebben deze week een brief gekregen over de griepprik. In de tweede uur praten wij met Jelmer Koper, want het is zondag coming out day. En uh, we gaan eens kijken wat hij ervan vindt. Daarna praten wij met wethouder Gertjan Bluis en daar hebben we diverse onderwerpen uh, te bespreken... En als laatste praten wij met Lode van Pichelen. Die uh, zit bij Caprera in Bloemendaal. En daar zijn herfstwandelingen. En uh, het is zo populair dat dit weekend al uitverkocht is. Dat was het voor uh, wat wij gaan doen. Naast mij zit Witja. Uh, uh, Ik mag Witja zeggen, hebben we hebben net gesloten. Ja. Uh, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent uh, sinds tijden onze eerste gast aan tafel. Met gepaste afstand, uiteraard. Um, het gaat natuurlijk over de film uh, Formule Zandvoort.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 Uh, dat hadden ze. En uh, nou ja, dan gaat zo'n plan, dan gaat zo'n trein eigenlijk rijden. En dan uh, moet je een plan gaan maken en schrijven en mensen zoeken. En uh, dat ben ik toen gaan doen. Een plan schrijven en mensen zoeken...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 En, uh, en hoe gaan we dat doen? Mm -hmm. en, en daar stelt zij vragen over. Hallo. Proost. Gezondheid. Doe de deur maar even dicht. Dat scheelt een stuk. Um, je, je praat dan met, uh, met mensen. Als je dan bijvoorbeeld de vragen van Hanneke Mel... Die, die neem je mee in je hoofd. Stel je die dan ook aan de wethouder? Ja, of, of breng je die bij de wethouder? Ja, kijk, ik, ik ben er natuurlijk niet voor om, um, om een reportage te maken. Nee. Ik ben niet voor van de hoor en de wederhoor. Dat hoe, ik maak een film, mm -hmm. ik maak een documentaire. Ik volg het proces zoals het zich voltrekt. Dus als Hanneke vragen heeft, dan stelt Hanneke die vragen. Uh, als, uh, als Karim vragen heeft of Ellen heeft vragen dan, of antwoorden... dan ik, ik, ik ben ik er niet... Om, da om dat interview op gang te brengen. Nee, nee, nee. Ik laat dat gebeuren. En um, het enige wat ik doe is het registreren. En uiteindelijk hebben we als een soort rode draad in de film... Uh, de nagelstudio uh, in de Haltestraat... Oh, nee, oh, uh, waar, uh, waar, waar de mensen reflecteren, de vrouwen reflecteren... op, op wat er gebeurt. En, en ik, ben daar, ik zit daar alleen maar bij... Uh, de naaldstudio uh, heeft dan wel een soort prominente rol in, ja. uh, in, in de film. Hè, en uh, daar komen verschillende gesprekken uit. Ben je daar echt gaan zitten, uh, gewoon achterover en laat me praten? Nou, meestal. We, we hadden gooi, altijd... gooi je er wat in? Ik gooi er wat in, ja, <laughs> absoluut. We hadden uh, eigenlijk altijd. Uh, we maakten altijd de afspraak wanneer we kwamen. Want de klanten moeten daar wel akkoord mee zijn, natuurlijk. Het was hetzelfde groepje steeds? Nee, het was steeds wisselend. Okay. Dus uh, we keken, we zijn vier keer geweest. De bedoeling was natuurlijk om er vaker te komen. Maar goed, het stopt ergens. Um, uh, maar uh, dan maakten we afspraken en dan gingen we daar. Meestal bleven we twee uur zitten. En um, had ik uh, gespreksonderwerpen. En dat begon heel letterlijk met praten over race. Omdat ik echt niks van race weet. Helemaal niks. Nu alles? Ja, nu ben ik op de hoogte en weet ik, Max en Honda en de motor, en de ja. vertel mij niks. Maar zij konden mij uitleggen hoe het zat. En pole position, dingen die ik echt niet wist. Ja, ja, jullie lachen erom, maar zij lachten mij in ieder geval niet uit. Nee, wel lachen je ook niet uit, maar het is, het is uh, uh, natuurlijk wel uh, grappig dat je een film maakt over iets... en dat je eigenlijk er niks van weet, maar gaandeweg... Word een expert? Ja, nou, expert is een groot woord, hoor. Nou, maar... een insider, laat ik ja. het zo noemen. Want je praat ja. natuurlijk ook met Jan Lammers, bijvoorbeeld. Ja. Die, die praat alleen maar racetaal. Ja. ja, Jan die praat, die praat prachtige racetaal. Ja, Dat en De, uitspraak, de uitspraak met de 600 kilometer asfalt, die vond ik ook wel grappig. Ja, meter, meter. <laughs> ja. Hoe heb je uh, uh, het verschil ervaren van de nagelstudio? Eh, waar uh, de, de, de, de normale burger zegt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 Uh, dus de omgevingsmanager en de man die gaat over dat hele uh, uh, verkeersplan en het toegangsplan, dat soort dingen. Maar de, dat zijn meer uh, uh, mensen die we volgen, niet per se mensen die we interviewen. Um, uh, juist omdat het de film meer gaat over hoe het dorp ermee omgaat, nee. in plaats van hoe het circuit ermee omgaat. Okay. Het gaat een hele tijd goed.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 Um, shots van het dorp. En, en, en, um, en ik heb uh, van een aantal mensen, een paar mensen... hebben we ja, een soort uh, portretshots gemaakt. Dus dat je ze heel, maar dan kijken ze alleen maar naar de camera en zeggen ze verder niks. En dan hoor je hun stemmen. Mm -hmm. Dus Hanneke en, en Ellen en Karim zitten daarbij. En Sven, de boswachter. Ik wil heel even...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 Dan kan je het ook zien. Ja. Zijn er nog uh, um, echt, echt bewoners waarvan jij zegt... Van, nou, dat is nou een echte Zandvoort die ik gesproken heb? Of? Nee, ik vind... De, de Zandvoort heeft zoveel stemmen en, en, en zo verschillend. En, uh, nee, ja, kijk, ik, ik bedoel... Je ik, ik, kan mensen in je hart sluiten. En, maar het zijn, het, ze zijn zo divers allemaal. En uh, ik neem ze allemaal mee. Ik heb ze allemaal even lief.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 Restless riders, three conductors, twenty 25 sacks of mail. All along the southbound out of sea, the train pulls out again. The and the sons of Pullman porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel and mothers with their babes asleep rocking to the gentle This train got verder uh, in ons programma, we hebben een klein beetje tijd gepikt uh, voor uh, deze regisseur. maar uiteraard doen wij Erik Koning niet zo kort, want we gaan praten over de winkels op de boulevard. Erik, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Uh, je bent eigenlijk een beetje uh, nou, de initiatiefnemer uh, van, van de winkels, zeg ik dat goed? Ja. Uh, nou, ik, ik ben in ieder geval de, de, de, de, de, de. die probeert voor te zetten. De, de, de, de eigenlijke initiatiefnemer is Jans. Ja, die is met jou in gesprek gegaan. Die, moet, ik die, denk moeten, we, die moeten we zeker niet kort daarin doen. Want die heeft het, zeg maar, in het allereerste begin heeft hij het opgezet. Inderdaad ja. om de boulevard wat op te vrolijken, wat aan te kleden. Nou, dat is, is redelijk gelukt uh, met, met de huisjes. Maar er staan er maar drie en, en hiervoor stonden er vier. Waarom is die ene weggevallen? Nou, volgens mij is het alleen het allereerste jaar geweest dat mm -hmm. er vier stonden. Dat waren nog die hele, hele kleine, nou ja, dat waren een soort, uh, soort kleine blokhut-schuurdingetjes inderdaad. Mm -hmm. uh, nou, heel simpel, in het begin uh, wilde niemand erin. Nou, dat is makkelijk. Ja, de, de, de, de, de, de, de hele moest echt sleuren en, en uh, hij probeerde echt alle kanalen aan te boren... Om, om überhaupt iemand erin te krijgen. En dan waren die dingetjes ook heel klein, uh, tochtig. Uh, je, je kon eigenlijk ook niet mensen binnenlaten. Dus je had eigenlijk alleen maar een soort van buitenuitstalling... Uh, dus dat, dat, ja, mensen konden daar echt gewoon ook niks, niks verdienen. En die hadden toen ook nog eens een keertje een hele slechte, hele slechte zomer, slecht weer. Dus toen haakten eigenlijk heel veel mensen af. En op een gegeven moment, ja, toen stond er eentje leeg omdat de VVV daaruit ging. En toen, ja, vroeg hij aan mij van, joh, kun jij er iets mee? Help, help mij. <lacht> ja. En ja, goed, en toen zijn we erin gedoken. Die, uh, dat induiken, dat is uh, volgens mij best wel aardig gegaan, want ik, uh, je zit op de ingang van het Schuitergat. Hè? Ja. Uh, er staan allemaal leuke dingetjes buiten. Uh, eigenlijk ben je een soort souvenirwinkel van Zandvoort aan het worden. Ja, nou ja, we, we heten ook Zandvoort Souvenir's. We, we We hebben we op en.com en en alles. En we hebben in de loop der jaren, eigenlijk toen we begonnen, wisten we echt niet wat we wilden, dus we gewoon wat spulletjes gaan inkopen. En eh, langzamerhand eh, zijn we ons eigen productassortiment gaan opbouwen. Eh, dus randvoedschouveners, we laten serverbordjes maken, magneetjes. Nee, nou, je kan het zo gek niet bedenken. En dat wordt eigenlijk elk jaar meer. Dus het is eigenlijk van een, ja, een soort van uh, ja, toevalletje, is het echt een business geworden. En dat is natuurlijk wel nou, heel grappig inderdaad. Dit jaar zijn jullie later opgebouwd, hè? Waarom was dat? Ja, nou ja, je hoeft er niet te lang over na te denken. Dat was natuurlijk de corona toestand. We zouden eigenlijk in maart gaan opbouwen en dan per 1 april open. Daar waren we heel blij mee, want dan konden we een half jaar gaan draaien tot 1 oktober. En ja, toen brak corona uit. En toen werden we eigenlijk gelijk verschaald aan de strandhuisjes die niet open mochten. Omdat die dan met sanitair zaten en dat mocht er allemaal niet gebruikt worden. En wij hebben natuurlijk eigenlijk helemaal niet, maar we werden daar wel gelijk aan getrokken. Dus we mochten gewoon niet opbouwen. En dat is inmiddels een goed gesprek opgelost? Nou, nee, eigenlijk pas toen de strandhuisjes werden vrijgegeven, konden wij ook. En dat betekent dus dat we pas eind de laatste week van mei dat we pas open konden. Ja. Dus we bijna twee maanden gewoon later uh, kunnen draaien. Ja, nou uh, begint dat seizoen. Uh, Corona-rustig. Want uh, in het begin was er eigenlijk nog niet zoveel uh, vrijheid. Na juni kwam er wat meer vrijheid. En zag je ook dat heel veel uh, Nederlanders in Nederland vakantie gingen houden. Duitsers die trokken ook massaal naar uh, de kust. Was het toen overvloedig druk? Ja, het is dus, dus inderdaad net wat je zegt. Hè? We mochten dan eind mei open. Nou ja, toen zaten we echt bij me te draaien. Want de, de wegen waren afgesloten, de parkeerplaatsen dicht. Dus er was echt niks te doen. En toen inderdaad, ja, wat is het medio juni inderdaad. gingen de poorten open. En ja, toen kwamen de mensen inderdaad steeds een beetje meer en steeds een beetje meer. En dat was natuurlijk fantastisch, want toen gingen we tenminste lekker draaien. En dat is eigenlijk gewoon de hele zomer wel doorgegaan. Uh, tot, nou ja, en dan zitten wij eigenlijk al gelijk aan het eind, de half september, dat we rood gingen. Was het was ook werkelijk van de ene op de andere dag was het ook gewoon klaar. Echt. Dit is zo'n bizar seizoen geweest, dit, dit kun je niet verzinnen van tevoren. Nou, uh, uh, was dat inderdaad op die bewuste zondagmiddag... dat uh, Nederland, tenminste Noord-Holland... door België en Duitsland uh, rood werd verklaard... ongeveer een uittocht van uh, toeristen. Ja. Uh, dat heb je al gereverd. Maar ik wil nog even terug, want daarvoor... en uh, niet in, uh, in uh, augustus, september, maar nog daarvoor... is het een paar weken prachtig mooi weer geweest. En toen was het echt ja. wel heel, heel erg druk, ook bij jullie. En uh, hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om met die drukte? Want... Ik kom ook nog even op het, uh, op het lachgas terug straks. Ja. Maar uh, het was heel erg druk. Ja, nou ja, goed. In, in het begin hè, daar hadden we gewoon de regel, uh, volgens de algemene richtlijnen: van joh, uh, niet te veel mensen in je zak. Nou, we hadden gewoon een bordje op de deur van maximaal uh, twee uh, klanten binnen. En nou, we oh. hebben we natuurlijk maar een heel klein zaakje, dus wat dat betreft is het al snel vol. En daar, mensen gingen daar keurig mee om. Je zag al eigenlijk bij de Duitsers dat ze heel veel met, met, met mondkapjes opliepen. Nou, nou, hoefde dat voor mij ook niet per se. Eh, en, en langzaamaan is dat toch wat losgelaten. Kijk, we hebben eh, de, de, de, de verhalen over de ventilatie gingen rond. En je zag dat er eigenlijk buiten geen besmettingen plaatsvonden. Op een gegeven moment hmm. was het aantal besmette mensen in Nederland en Duitsland minimaal. Ja, weet je, als er geen besmette mensen zijn, kun je ook nauwelijks besmet worden. Dat is eigenlijk een hele simpele stelling. Ja. Uh, die je kunt, kunt handhaven. En uh, de, de, dus ging het allemaal vrij. En je zag eigenlijk buiten en op, uh, op strand dat mensen wel gewoon de ruimte opzochten. En dat kan ook prima op strand. Zelfs op de hele drukke dagen uh, kun je die, die, die anderhalve meter, meter, twee meter, kun je prima handhaven. En dat gaat vanzelf. Je, ik, ik ben zelfter, dus als je echt op drukke dagen op strand ligt. Dan lig je eigenlijk automatisch al wel een meter, anderhalve meter van anderen af. Want je gaat niet met je voeten in iemand anders haren liggen. Nee, maar dat ja. doe je niet. Dat ligt voor jezelf niet prettig. En dat ook voor de anderen niet. Dus je houdt die afstand al wel. Uiteindelijk, uh, Erik, hebben we toch uh, uh, verkeersregelaars op de boulevard gezien. En dat is natuurlijk niet voor niks geweest. Nee, nee, nee, maar dat, dat, dat, dat was niet zozeer om de afstand te handhaven als wel om, er, om zeg maar de, nou ja, de vervelende mensen van buiten onder controle te houden. Ik heb een, op, toen het warm werd, en dat was echt in de periode van die hittegolf, en dat is eigenlijk, ik doe het nu tot het al wat jaren, het is een soort vast termijn. als er zo'n warme periode aankomt, de eerste dagen, is het allemaal leuk en gezellig en fijn. En dan blijven we tot 10, 11 uur s avonds open. Mensen flaneren op de boulevard. En langzaamaan zie je dan van buiten steeds meer naar volk binnenkomen. Die, die groepjes vormen, die mensen gaan lopen intimideren, die meiden lastig vallen op de boulevard. Die met scooters en echt werkelijk waar met motoren heen en weer scheuren werkelijk waar. Dan heb je het niet over rijden, maar gewoon. Je hoort ze gewoon vol gas gaan en dan gaat zo'n motortje op zijn klein stukje gewoon 50, 60 kilometer per uur tussen de mensen door. Waanzin. En toen zijn we dus vanuit ons, vanuit de kiosk. ik ben gewoon een hele dag bezig geweest met bellen en, en, en, en mailen en appen met mensen richting de gemeente. Van handhaving, van jongens, er moeten nu mensen komen, er moet nu toezicht komen, want dit loopt uit de klauwen zo. Dat kan niet. Is, uh, is daar uh, door handhaving en politie goed op gereageerd? Daar is uitermate goed op gereageerd. Mm -hmm. en, en dan wil ik ook Hilly uh, Jans in deze weer noemen. Want dat is dan ook uh, mijn directe contactpersoon. En die schakelt ook enorm snel. Die kun je bewijzen spreken, s'avonds en, uh, en, en, en <lacht> midden in de nacht daarvoor contacten. Dat gebeurt er niet, maar eventjes als... Uh, uh, om aan te geven hoe open die staat uh, voor dit soort zaken. En hoe snel ze daar meteen op reageert. En toen was eigenlijk de volgende dag. Uh, was er al een, een overdaad aan politie aanwezig. En uiteindelijk hadden we dus de toezichthouders. Hè, de, de, de, de verkeersregelers, de man in de gele pakken. Die ja. zelfs in de bloedhitte met hun gele overal aan stonden. Respect daarvoor. Uh, we hadden... Uh, de BOA's, we hadden de politie... en we hadden zelfs nog een securitybedrijf rondlopen. Nou, dat heb ik ook al tegen me eens aangegeven. Dat was misschien een beetje overdaad. Hè? Je had ook twee van de vier uh, acties kunnen doen. Maar uiteindelijk was het daar wel, daarmee wel snel onder controle. Was het toen, toen ook afgelopen, die, uh, die, die, die lachgasserij? Nou ja. Ja, ja in, ieder geval, in ieder geval een heel stuk minder. Uh, en, en in ieder geval zeg maar de, de overlast richting de mensen op de boulevard, wat ik, wat ik dan ervaar. Ja, ja. De, de, de, want want <coughs> je ziet gewoon dat dat wel uitstraling heeft en invloed op het gedrag van mensen. Ja, hey, nu uh, zijn ze leeg. Dus ik neem aan dat ze vandaag of morgen uh, weer terug naar, uh, naar de loods gaan of naar een ja. unloods. Un ja. uh, volgend jaar al plannen? Nou ja, volgend jaar doen we dat trucje gewoon weer, hè, opnieuw. Dus dan gaan we weer proberen... <laughs> maar wel eerder. Op te bouwen. Wat zeg je Ben? Maar wel eerder. Nou ja, de, de, de, het plan is in maart opbouwen. En dat we dan per april open kunnen. Dus dat zou wel super fijn zijn als dat deze keer dan wel gaat lukken. Denk je dat het drie blijft? Of uh, uh, zou je eigenlijk wel wat uitbreiding willen zien? Oh, ik, ik, ik zou er wel tien willen. Uh, en, en ondertussen is er zoveel animo voor... Uh, de, de, Echt nou, bijna wekelijks krijg ik wel mensen bij mij in de winkel die zeggen joh, hey, wat moet ik doen om zo'n hockey te krijgen? Want dit lijkt me wel heel leuk. En wat moeten ze dan doen? Dus, uh, nou ja, de, de, de, een gegevens uh, doorgeven en dan komen ze op een wachtlijst en die is ondertussen nou ja, tientallen lang. Uh, maar het punt is, is dat uh, vanuit de gemeente uh, eigenlijk gezegd wordt van joh, nou ja, dit, dit is een, een proef hè, nog steeds. Uh, en, en die proef die heeft ook een, een eind. Uh, en dus willen we niet daarin opschalen en nou is sowieso een punt dat het, het stuk uh, boulevard schuitengat tot aan de rotonde mm -hmm. daar kunnen we eigenlijk niks meer plaatsen, daar stonden ze in het begin wel maar daar is door bewoners daar uh, ik geloof tot twee keer toe een rechtszaak aangespannen die ze volgens mij hebben gewonnen voor zover ik mee heb gekregen waardoor uh, daar niks meer mag staan, uh, die mensen die klagen dan dat het uitzicht belemmerd wordt dat is wel grappig ja, uh, en, en, en dus, dus uh, hebben we ze nu geplaatst richting het stuk Venema, uh, Plein van Vauwseplein. En daar staan de flats, weet je wel. Dus die kijken er sowieso overheen. En daar mm -hmm. heeft niemand last van. Ja. Daar hebben we ook nog geen klachten gehad. Eigenlijk alleen maar leuke, positieve reacties. Ook van de bewoners daar die met grote regelmaat langskomen en een praatje maken. En eigenlijk alleen maar uh, vol complimenten zijn dat het er zo leuk en gezellig uitziet. En omdat we natuurlijk ook daar een soort van... ...toezicht en controlerende rol hebben... ...waardoor we het allemaal wel een beetje in de klauwen houden. Ja, ik heb je nog wel eens gezien met, uh, met scootertjes... ...die uh, hier en daar uh, neergezet worden... ...en die staan nu keurig in het gehele vak. Ik ah, denk ja, dat jij daar dat... ook wel een aanzetje voor gegeven hebt. Daar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat heb ik zeker het aanzetje voor gegeven. Want die stonden natuurlijk in het begin... <coughs> en gelukkig raak Chris over de boulevard. En de boulevard werd werkelijk gewoon helemaal dichtgebouwd... dus waardoor er ook geen noodverkeer meer door kon. Uh, die hele afgang die werd afgesloten. Dus ik heb gezegd van, joh, maak nou een vak. Ja, ook al mogen ze hier officieel niet, niet, niet komen en niet parkeren... Uh, gedogen dan en wijzen wij er een plek voor aan. Nou, dat ja. is dan zeg maar nu... De kant uh, geworden tegen, tegen de bebouwing aan, met die gele lijnen, Nou, uh, uh, is ook nog wel voor verbetering vatbaar, hè? want we zetten voor mij apart een, een, een, op, op, op, de, op de grond iets van een, een scooterding neer, dat mensen weten, want veel mensen weten het nog niet, maar als er één staat, eh, ik zet daar smorgens gewoon ja. een scooter neer, en dat is dan de lockscooter, want de rest parkeert hem de keurig naast, dus dat gaat nu prima. Ja, mooi. Nou, um, wij zijn uh, zeer benieuwd hoe uh, het een en ander volgend jaar gaat lopen. En dat ben jij waarschijnlijk ook omdat uh, we van het coronavisus voorlopig nog niet af zijn. Maar nee, helaas. Maar in ieder geval, uh, met of zonder, kan jij volgend jaar weer bouwen. En we hopen inderdaad dat je uh, vroeg mag bouwen. Is dat al besloten, laatste vraag? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wens je in ieder geval uh, met afbouwen veel plezier en voor volgend ja. jaar uh, goede business.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 de Moon van Milo en wij gaan praten met Katja van Plantsoen Huisartsen uh, Maatschap. Goedemorgen. Katja, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent natuurlijk al hartstikke druk met het voorbereiden van uh, de coronaprik. Zeker, zeker. Ja. Nou, niet de coronaprik. Hè? Oh, sorry. Ja, ik, Cor en ja. ik hadden net even over corona. Vandaar dat hij er al in zit. Uh, ja, mocht je die prik hebben, dan kom ik gelijk bij je. Ja. En, en Cor ook hoor ik net. We gaan het hebben over de griepprik natuurlijk. Ja. ja. Um, Vele Zandvoorters hebben uh, deze week een brief gekregen van uh, huisartsen Zandvoort. Dat men in de corverhal de griepprik kan, uh, kan gaan halen. Ja, uh, ja. ja, het wordt dit jaar uh, uh, anders uh, georganiseerd dan, uh, dan anders. Mensen waren voorheen altijd uh, uh, bekend met het feit dat ze gewoon naar de praktijk kwamen. En dan, uh, <tus> nou dat deden wij uh, uh, twee dagen uh, uh, lang een uurtje om de griepvaccinaties te zetten en dan hadden we eigenlijk het grootste deel van onze populatie gevaccineerd. Uh, maar dit jaar moest dat anders, omdat wij op beide praktijken uh, de afstand niet kunnen waarborgen van de anderhalve meter. En om het toch veilig te laten verlopen zijn we eigenlijk al nou, van, vooraf, van voor de zomer bezig om uh, te kijken hoe kunnen we het op een veilige manier organiseren... En uh, zijn we in contact gekomen met de uh, hmm. uh, Omdat daar voldoende ruimte is om uh, iedereen uh, yeah, op afstand uh, te kunnen helpen. Ik, uh, ik heb hem hier voor me liggen. Je bent van 9 uur s morgens tot en met uh, 6 uur s'avonds avonds ben je bezig. Ja. En, ja. Uh, zijn het alleen jullie uh, klanten van huisartsencentrum Zandvoort? Of, of mag de rest ook komen? Nee, Er nee, zijn uh, alleen de klanten van huisartsencentrum Zandvoort. Ja. En die andere mensen die halen hun griepprik bij, uh, bij hun eigen huisarts, neem ik dan aan? Ja, die, uh, dat verloopt via de eigen huisarts. En eerlijk gezegd is het mij niet bekend hoe de overige huisartsen in Zandvoort het uh, georganiseerd hebben mm -hmm. dit jaar. Maar ik neem ja. ook aan dat ook zij uiteraard uh, bezig zijn met de veiligheid en hoe kunnen we dat op een goede manier laten verlopen. Ja, want er staat natuurlijk uh, het een en ander wel in. Hè? Neem de brief mee, neem een mondkapje ja. mee, houd anderhalve meter afstand. Uh, ja. Mocht je het echt niet kunnen, dan kan je een afspraak maken. Ja. Uh, Verwacht je daar een hoop mensen van die uh, toch een beetje verkouden zijn en dan niet komen en die later jullie gaan bellen? Uh, dat hoop ik wel. Hè. Ik hoop echt dat mensen uh, de adviezen uh, opvolgen, dus inderdaad bij verkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, niezen of niet meer kunnen ruiken of proeven. Uh, dat die thuis blijven en vooral niet naar de, naar de hal komen, uh, want alleen op die manier kunnen we het met elkaar veilig doen. We vinden het best een spannende onderneming. Ja. Uh, uh, maar als iedereen zich aan de, aan de regels houdt, dan, uh, dan kan het gewoon op een hele veilige manier verlopen. En uh, ook wij staan uh, uh, beschermd. En als uh, de mensen een mondkapje dragen en de anderhalve meter in acht nemen, dan moet er geen probleem zijn. Nee, De korf is, uh, is, is is groot. Heel groot, uh, ja. Je hebt ja. Al, ja, de ingang, daar kon je elkaar tegen, maar voor de rest heb je ruimte zat om, uh, om, om priktafels uh, neer te ja. zetten. Zeker. Um, ja. Aan de achterkant ja. van de brief staat uh, natuurlijk de griep en de gevolgen. Uh, ja. wat, wat is er nou echt zo van belang dat mensen die griep gaan halen? Uh, nou, uh, we, we noemen makkelijk iets, uh, ik heb de griep. Maar als je de echte griep, de echte influenza uh, krijgt, dan ben je daar heel ziek van. He, dan lig je met hoge koorts op bed, uh, uh, heb je spierpijn over je hele lijf en uh, ook het risico dat je ten gevolge van de griep een, een longontsteking uh, oploopt. En dat heeft met name voor de kwetsbare populatie, he, en, uh, uh, dus mensen met chronische aandoeningen, uh, kan dat ernstige gevolgen hebben. Uh, en je wordt ook al kwetsbaar benoemd als je nou, vanaf 60 jaar ja, dan uh, word je ook wat uh, kwetsbaarder. Dus voor die groepen is het heel belangrijk om, uh, om de griepvaccinatie te nemen. En dit jaar zeker, omdat uh, wanneer je getroffen wordt door de influenza... Uh, ja, je, je toch wat verzwakt raakt, ook gevoeliger wordt voor andere infecties... Hè, waarbij we natuurlijk ook bang zijn dat mensen, als ze dan uh, corona zouden krijgen... Uh, ...daar heel ziek van kunnen worden. Ja. Dus vandaar het grote belang om dit jaar zeker de griepvaccinatie uh, te nemen. Ja, um, je, je haalt er in het begin van je betoog al een beetje aan. Hè? Uh, mensen zeggen heel gauw van ik heb de griep... ...maar dan hebben ze dus niet de griep... ...dan zijn ze gewoon een sterk verkouden. Verkouden, ja. ja. En, en... En we, we vaccineren voor het echte influenza Virus, daar word je voor gevaccineerd. En alle huistuin en keukenverkoudheidjes... Uh, ja, die kan je gewoon krijgen. Ik heb, uh, een, er staat ook in de brief... u beschermt met de griepprik ook anderen. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe zie ik dat? Uh, nou, doordat jij... Uh, uh, de griepvaccinatie neemt, uh, uh, bouw je voor jezelf uiteraard antistoffen op. Waardoor je uh, uh, nou ja, het niet over kan dragen aan anderen. Ja, de griep. Dus je beschermt ook kwetsbaren uh, door de griepprik te nemen. Ja, dus, dus ik, ja. ik, ik kan uh, geen besmettingen en, doorgeven? En, nee. Nee, en kwetsbaren uh, bouwen wat lastiger uh, antistoffen op. Hè? Dus ook al krijgen zij de griepvaccinatie, dan uh, zijn ze veel minder kwetsbaar. Maar uh, zij zijn, uh, uh, wat ik altijd begrepen heb, ook wat minder uh, goed in het opbouwen van hun afweer. Mm -hmm. uh, waardoor het ook van belang is dat uh, uh, zij beschermd worden uh, door anderen door de griepvaccinatie te nemen. Ja, uh, door de griepprik heeft u ongeveer 40% minder kans op griep. Ja. Uh, waarom is dat zo laag, joh? Het zou toch eigenlijk iets van 60, 70% moeten zijn? Ja, nou, daar durf ik je geen idee <laughs> antwoord op te geven. Dat is een beetje wishful thinking, waarschijnlijk. Maar. Ja. ja, durf ik je niet te zeggen waar, waar deze cijfers op, op gebaseerd zijn. Ja. Maar um, uh, jullie als, als huisartsengroep, die, die staan dus pal ja. achter, die, uh, achter die grieprik. Dus die 40 dat, uh, dat, dat, dat is een getal. Um, ja. Jullie adviseren echt om te gaan. Er zijn natuurlijk ja. een, een aantal mensen die, die zeggen, ja, het hoeft me mij niet en ik word toch ziek. Ja. Uh, hoe, gaan, hoe gaan jullie daarmee om? Probeer je al die mensen over de streep te trekken? Nou ja, we proberen, ja, want hè, wat je ingespoten krijgt is uh, doodmateriaal als het ware. En daar word je niet ziek van. Het lastige is dat je het natuurlijk altijd in een periode geeft dat er al allerlei virussen in de lucht hangen. Ja. En wat er vaak gebeurt is, doordat je die vaccinatie krijgt en vervolgens je daarna verkouden wordt of niet lekker wordt... Hè, koppel je dat heel snel aan, oh dat komt door de fietvaccinatie. Je krijgt de schuld. En ja, die krijg ik. <laughs> ja, ja, zo gaat dat. Maar je wordt van de griepvaccinatie zelf niet ziek. Nou, is... Natuurlijk gaat je afweersysteem uh, reageren op de vaccinatie. Uh, en dat is ook alleen maar goed. Maar je wordt er niet ziek van. Nou, dat is duidelijk. Ja. Uh, nog even in, uh, in de herhaling. Ja. Op zondag 25 oktober is iedereen die uh, hier staat en iedereen die uh, krijgt de brief... en uh, de letter staat er voor, het, uh, voor je achternaam. Hè? A tot en met ja. E van 9 tot 11 tot en met uh, 18.00 zijn jullie beschikbaar... Ja. en uh, vaccineren jullie in de koor vooral. En jullie hopen natuurlijk dat uh, iedereen die uh, de brief heeft gekregen komt. Ja. Als er mensen zijn die uh, boven de 60 zijn en de brief niet gehad hebben... Uh, ...dan zou ik nog heel even wachten. Het zou nog kunnen zijn dat volgende week uh, de brief in de bus valt. Uh, maar mochten zij na volgende week niets vernomen hebben... ...dan is het zeker van belang om even aan de bel uh, te trekken bij ons. Uh, want dan gaan we dat in orde maken uiteraard. Uh, en uh, als ik nog iets mag toevoegen... Ja, uh, uh, dit jaar gaat de klok... Uh, dat weekend een uur terug, dus laat mensen vooral uh, ja, ik vind hem goed. een uur terug ja. zijn, we zetten, want anders sta je veel te vroeg bij de Korvenhal. En het verzoek is ook om niet eerder dan negen uur te komen, He, want dan stapelen zich al rijen op en uh, dan wordt het steeds lastiger om de veiligheid uh, te waarborgen. Uh, hè, dus het verzoek is echt pas om negen uur te komen mm -hmm. en ook aan alle letters op bepaalde starttijden kom niet standaard op de starttijd hè. kom ook wat later we hebben voor de meeste letters twee uur tijd uitgetrokken nou normaal gesproken doen we de hele populatie in twee uur tijd mm -hmm. dus er is ruimte genoeg voor iedereen uh, en we hopen dat er uh, wat spreiding aangebracht kan worden en dat iedereen zijn mondkapje meeneemt en thuis blijft als hij niet in orde is. En als hij niet in orde is... neemt hij contact op met de huisartsenpraktijk... Uh, Beatrix Pansioen... zodat hij alsnog ja. eventueel later die prik kan krijgen. Zeker. En dat het liefst bellen op maandag 26 oktober... omdat uh -huh. we dan extra personeel in hebben gezet... om alle telefoontjes daarover te kunnen beantwoorden. Uh -huh. Nou, dat is uh, prima uh, gesproken. We weten wanneer het is. 25 ja. oktober in de Vooral, Kom niet stipt op uh, 9, 11, 13, 15 of 17 uur... Maar kom rustig een paar minuten later. Want je eindtijd ja. is dan bepalend. En uh, kom vooral als je die brief gekregen hebt. Naar ja, de korverhaal. Ab absoluut. En natuurlijk zijn er ook. Hè, we krijgen ook al belletjes van mensen. Die uh, geen medische indicatie hebben. Voor de griepvaccinatie. En andere jaren was het nooit een probleem. Als je hem toch graag zou willen. Om hem dan te krijgen. Uh, dit jaar is het wel een probleem, hè, omdat ze landelijk oh. verwachten dat er niet genoeg is. Oh. Dus uh, uh, nou, niet genoeg voor iedereen die geen medische indicatie uh, mm -hmm. heeft. Hè, dus uh, voor die groep mensen is het van, uh, als je hem echt zou willen... Uh, tot op heden uh, valt er niet aan te komen. Mm -hmm. Wat zij zouden kunnen doen is uh, na 1 november nog eens op onze website kijken... of er eventueel nog griepvaccinaties uh, beschikbaar zijn. En uh, dan kunnen we daarna nog eens overleggen uh, uh, uh, of ze eraan kunnen komen, ja of nee. Maar voorlopig uh, tot die tijd is er zeker geen vaccinatie voor de niet geïndiceerde uh, beschikbaar... En dat is niet iets wat wij bedacht hebben, maar dat is nee. gewoon een landelijk uh, probleem. Hè? Voorheen konden mensen me ophalen bij de apotheek op recept, maar dat, uh, de apotheek kan er dit jaar, of de apotheken kunnen er dit jaar niet, uh, niet aankomen. Dat is een, uh, een duidelijke toevoeging. Ja. Maar om het nog simpeler te houden, uh, houden we gewoon de brief vast en we nemen je de brief mee ja. naar uh, zeker, de koor vooral. En ja. nou, de tijdstippen staan erop. Nou, dan wens ik jou een uh, goede drukte in de koor, vooral. <laughs> de 25e. Ja. En uh, ja. bedankt voor de uitleg. Nou, graag gedaan en bedankt. Dank je wel. Uh, Tot ziens. Dag, dag. Tot ziens.